de vakbonden en het ministerie van Defensie. Het Defensiepersoneel kan het toekomstige tekort aan logistieke medewerkers en chauffeurs opvangen, is de gedachte. De sector verwacht dat er de komende jaren meer dan 50.000 medewerkers nodig zijn. Bij Defensie worden waarschijnlijk 12.000 banen geschrapt. De herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de schietpartij in Al van der Rijn, volgende week woensdag, wordt bijgewoond door koningin Beatrix en prins Willem-Alexander. Dat heeft het Koninklijk Huis getwitterd. Het OM heeft bekendgemaakt dat de dader geen volautomatisch wapen heeft gebruikt. Wel een gewoon wapen en een semi-automatisch wapen waarmee vijf kogels per seconde kunnen worden afgevuurd. Verder droeg de dader een kogelwerend vest. De boete voor langstudeerders wordt waarschijnlijk niet volgend jaar al ingevoerd, maar in 2012. De SGP had daarom gevraagd en de coalitiepartijen praten er nu over. Ze benadrukken dat er wel geld voor het uitstel moet zijn, maar ze denken er voor het Kamerdebat van morgen uit te zijn.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 Circus!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 ook het op zaterdag. Zo zon, zee,